Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Een man van 57 uit Heemskerk moet 10 jaar de cel in voor het doden van zijn vriendin, twee jaar geleden. De politie vond het slachtoffer destijds zwaar gewond in de woonkamer van haar huis. En volgens de rechtbank staat nu vast dat ze door fors geweld om het leven is gekomen. Toezichthouder ACM wil weten waar de prijsverschillen vandaan komen tussen Nederlandse supermarkten en die in België en Duitsland. Want die verschillen hoeven volgens de ACM niet aan de supermarkten zelf te liggen. En dat benadrukken de supers zelf ook, zegt mijn economiecollega Ruben Eeg. In april werden de supermarktbazen nog eens op het matje geroepen in de Tweede Kamer. Maar ja, die supers zeiden zelf... in Nederland ben je gemiddeld goedkoper uit, want dat blijkt uit onderzoek. En ze zeggen, ja, wij kopen vaak huismerken en we kopen vaak aanmerken in de aanbieding. Dus dat is appelen met peren vergelijken. ACM wil daarom ook kijken naar hoeveel winst leveranciers maken. Volgend jaar zomer, dan moet het onderzoek klaar zijn. En als gevluchte Oekraïense mannen een baan hebben, dan moeten ze zelf voor huisvesting zorgen, dat zegt asielminister Keizer in een reactie op de noodkreet van het Rode Kruis in een aantal gemeenten. Want die zien dat steeds meer Oekraïense vluchtelingen op straat terechtkomen. En iedere woensdagavond wordt er in Rotterdam lesgegeven gegeven in dansen. En dan heb ik het niet over tango of street dance, maar dansen tijdens het uitgaan, zodat je betere moves hebt in de club of op een festival. Gisteravond kwamen er bijna 60 mensen op de les af. En hoorde onze verslaggever Sander Bellekom. Die vinden allemaal hetzelfde fijn. Niemand staart je raar aan. Het maakt gewoon eigenlijk geen drol uit wat je doet op een dansvloer. Dan zijn mensen nog best wel zo aan het kijken naar elkaar van wat doet de ander. En uh, ja, hier, hier voel ik dat niet. Die oefeningetjes, zo kom je echt los. En dan sta je, daardoor sta je aan het eind echt rammen, ook alle mensen die dat niet gewenst zijn, die staan gewoon keihard gaan. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn. De lessen worden gegeven door een Amerikaanse professionele danser... die het leuk vindt om één keer per week gewone mensen te laten zien hoe ze losser kunnen dansen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen sowieso een droge dag met veel meer zon. Het wordt ook warm voor de tijd van het jaar. 24 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Out of the moon. 106.9 FM Heeft het. En jij beleeft het. het. Alleen bij ZFM. Someone needs to rap off, in, off the top. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump voelt zich in de steek gelaten door zijn Russische collega Poetin. Dat zei hij op een persconferentie in het Verenigd Koninkrijk waar hij op staatsbezoek is. Na hun ontmoeting is er nog weinig gebeurd wat tot een staakt het vuren in Oekraïne moet leiden. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat er meer moet gebeuren voor mensen met een laag inkomen. Dat bleek in het debat over de begroting van volgend jaar. Premier Schoof zegt de wensen te begrijpen, maar dat er geen geld voor is. In Frankrijk zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. Ze protesteren tegen de geplande bezuinigingen van de regering van president Macron. Het weer vanavond is het droog bij een graad of 15, morgen veel zon en dan 24 tot 28 graden.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 Uit Zandvoort. ZFM La <middels> la <middels> Oh baby, baby, let's should take a piece of lime For the drink that I'ma buy her Do you know just what she likes? So, oh, oh, oh Tell me, have you seen her? Cause I'm so, oh I can get her off of my brain I just wanna go to the party She gon' go Can somebody take me home? Ha, ha, hee, hee, ha, ha, ha